Acht uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. België krijgt vandaag een nieuwe koning. Koning Albert tekent om half elf de akte van troonsafstand. Zijn zoon Filip legt om twaalf uur in het parlement de af, waarmee hij de zevende koning van België wordt. Daarna volgt een balkonscène met de koninklijke familie. De 79-jarige Albert maakte zijn aftreden begin deze maand bekend. Hij zei dat hij vanwege zijn hoge leeftijd... niet meer in staat is zijn ambt goed uit te oefenen... Gisteravond was er in Brussel een feest dat in het teken stond van de vertrekkende en komende koning. Koning Albert zwaaide samen met zijn vrouw en prins Filip en prinses Mathilde naar duizenden bezoekers. De troonswisseling wordt live door de NOS uitgezonden. Nieuw-Zeeland is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het midden van het land in de buurt van de stad Seddon op het Zuidereiland. Vrijdag werden er ook aardschokken gemeld in het gebied.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 Steeds meer Russen vragen om asiel in Nederland. Vorig jaar waren het er 810, een stijging van 63 ten opzichte van 2011. Waarschijnlijk mogen maar enkele tientallen van hen blijven. Binnen de hele Europese Unie staat Rusland nu op een gedeelde tweede plaats met Syrië. Alleen uit Afghanistan komen nog meer asielzoekers. De oorzaak van de toestroom van Russen is niet duidelijk. De demente man van 84 uit Dongen die twee dagen werd vermist is doodgevonden. De politie kan nog niet zeggen wat de doodsoorzaak is, maar sluit een misdrijf uit. De man woonde in een zorgcentrum in Dongen en verdween donderdag spoorloos, waarschijnlijk op de fiets. Na een zoektocht werd hij toevallig gevonden door een voorbijganger. De man lag in een bos in Dorst, een paar kilometer van Dongen. De 100 honderdste Tour de France sluit vandaag af met een avondetappe naar Parijs. De renners komen binnen op een verlichte Champs-Élysées... en tijdens de huldiging wordt de vuurwerk afgestoken. De strijd is al beslist. De Brit Chris Froome kan de gele trui alleen nog door pech of door een ongeluk verliezen. De winnaar van de groene trui is de Sloaak Peter Sagan en de Colombian Quintana... heeft de bolletjes trui van het bergklassement... en de witte trui als leider van het jongere klassement. Beste Nederlander is Bauke Mollema. Hij staat zesde in het algemeen klassement. Het weer, vandaag volop zon. Het wordt zo'n 24 graden aan zee... tot plaatselijk 30 graden in het binnenland. Morgen en dinsdag op veel plaatsen wordt het zo'n 30 graden. Maar ook meer sluierbewolking. Woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt iets minder heet. Het kan wel benauwd aanvoelen. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis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 Ja, ja, het is de laatste ronde en het moet er gewoon eventjes af hoor. want we willen weer het nagewassen neer gaan zitten. Dit is het geluid van moestuinhouster Maria Vennis en ze is druk bezig hier in de moestuin bij stadzicht bij het Meer om. Uh, wat zijn het eigenlijk te oogsten? Dit zijn blauwschokkers. Ik kan me voorstellen dat je dat niet weet. Blauwschokkers. Blauwschokkers. Het klinkt een beetje als een Gronische term voor bonen, blauwschokkers. Dit zijn <laughs> blauwschokkers. Oh, dit zijn kapuzijners. Dit zijn kapuzijners. Dus je ja kunt ze ook, kun je er eentje openwurmen? Ja hoor, natuurlijk kan ik er eentje. Het zijn namelijk heel erg grote, echt donkerbruine, of donkerblauwe eigenlijk waarschijnlijk, peulen. Oh ja, en daar zitten de... Ja, daar zitten de kapuzeiners. En als je dit een ja. tijdje doet, dan heb je paarse vingers. En vandaar ook blauw schoppers. Blauw ja. Ja, ja, het is een oud ras. Weet je, Maria, ik weet nog dat wij hier maanden geleden stonden op een soort tundra. Precies. In de sneeuw, <laughs> bibberend en wel. En Precies. moet je nou eens kijken. Kijken. in de ochtendzon komt alles weer goed. Ja, ja, het is echt fantastisch. In de ochtendzon komt alles weer goed. We gaan zo meteen verder oogsten... En eten uit de moestuin. Ga jij verder? Ik ga lekker verder. Zodat we lekker maten straks. een topdrukte dus in de moestuin momenteel maar we gaan niet alleen plukken we gaan ook koken en praten over de populariteit van moestuinieren want je eigen groente verbouwen dat is toch wel heel erg 2013 en de oudere luisteraar uh, thuis zal natuurlijk zeggen... heel 2013, dat deden we vroeger ook gewoon allemaal. Nou, dat gaan we misschien in de toekomst allemaal weer doen. Voedseltraditie trendwatcher Las Garas weet waarom de zelfgekweekte komkommer in is. En hij voorspelt wat er in de toekomst op ons bord ligt of zou moeten liggen. Verder veel aandacht voor nieuws uit de natuur. En dan bedoel ik letterlijk nieuws, want er zijn nieuwe insectensoorten ontdekt in, in Nederland. We worden het net al even, 18 soorten. We hebben live muziek van Sex and Sticks en Sex and Drugs en Rock'n'Roll. Nee, dat is een andersware radioprogramma. Ik ben Janine Abbering, naast mij zit Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel was dit het presto uit de symfonie in D-groot... van de Belgisch-Nederlandse componist françois Joseph Gosik. Veertig jaar lang was Siem Langeveld uit Hillegom... gids in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Veertig jaar ieder weekend als vrijwilliger met groepen op pad... om te vertellen over de natuur in dit gebied. In al die jaren heeft hij onder meer het duinriet zien oprukken... net als de vele damherten. En hij heeft zelfs een nieuwe insectensoort voor het gebied ontdekt... Onlangs is Siem er toch mee gestopt als gids. En Rob Buiter loopt nog één keer onder zijn leiding... door de Amsterdamse Waterleiding Duinen op zoek... naar het insect waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Wat je hier ziet, is eigenlijk de ideale helling voor harkwespen. Een hele hoop kale plekjes. En bij het woord harkwesp gaan uw ogen echt glimmen, geloof ik, hè? Nou, ik heb dat ding voor, zelf voor het eerst in dit gebied ontdekt. En... Uh... Dan groei je er eigenlijk mee op. En hoe meer je ernaar kijkt, hoe leuker het wordt. Het is ook spectaculair als je ziet hoe zo'n beest, als hij het nest uitkomt, de deur dicht doet. Een konijnenkeutel erin gooit of een klein stukje hout of een schok, uh, dingetje van een dennenkegel. Het luikje dicht maakt en er dan weer zand overheen gooit. Dat vind ik zelf toch wel knap. Yeah. En, uh... Maar even, even een, een harkwesp, moet ik dan inderdaad denken aan een, een gewone uh, geel-zwart gestreepte wesp? Ja, dit wat hier in de doosje zit, dat is een... Een bij u in een, ja, een doosje dus geprepareerd dus, exemplaar. Ja, het is dus ook wel een hele grove, dikke wesp. Inderdaad, en, een, maar een achterlijf met, met de geel-zwarte strepen. Ja. En maar waarom noem je hem dan harkwesp? Omdat die voortpoten eigenlijk met een hele hoop borstels zijn uitgerust. En met die voortpoten harkt hij echt het zand weg. En het is heel leuk, hij begint even rustig. Met die, hij staat dus op zijn achterpoten. En dan gaat hij ineens gaat hij in zijn vierde versnelling en gaat hij met die voortpoten, haalt hij dat zand weer. En dan gaat er echt als een straal, komt dat eruit. Je kan het, het is een gewoon een continu straalzand die er onderuit komt. En uh, later zie je ze ook wel, dan gaan ze eroverheen en gaan ze het allemaal mooi glad harken. Vind ik fascinerend. Ja, maar u, u, zegt, u heeft hem hier in de duin ontdekt? De eerste keer. Ik was met een insectexcursie bezig en ik kwam een, een vlieg tegen. Ik heb dat bij uh, mijn huis genomen en ik heb thuis uitgezocht. Uh, waar, wat is het? Dus dan kwam ik kwam ook op een harkwes. Dan begreep ik toen ook dat de heel kwetsbaar en heel zeldzaam zijn. Linetjes ja, verder lopen, verderop op het pad. Uh, 1, 2, 3, 4, 5 damherten, zes die uh, voorzichtig weglopen. Ja, ze zijn niet bang. Dat, dat is wel het teken van de waterleidingduinen in deze tijd. Hè? Hoe was dat, 40 jaar terug? Liepen er toen ook al damherten? Toen liepen geen damherten. Er liepen een paar reeën. En als we op een excursie een ree tegengekomen waren... dan was iedereen rijk, want dan had je iets gezien. Langzamerhand is die populatie wel wat uitgebreid. Maar toen, op het moment dat de damherten binnenkwamen... is die damhertenpopulatie... Is, is heel hard toegenomen. Maar goed, u, u heeft dat in ieder geval in, in, in de, de afgelopen 40 jaar helemaal zien opkomen? Ja, helemaal zien opkomen. En, en, en dus je... ook het, het landschap zien veranderen onder invloed van die damherten. Ja. Hoe is dat veranderd? Veel varensoorten die zijn op een gegeven moment helemaal bijna verdwenen. Maar bossen waar je vroeger hele hoog van die mannetjes waren. Dus je ziet een hele snappe knol, of tenminste het gaat uitkomen van die wortelstok. Dat is heel snappig, dus dat hebben ze allemaal opgegraven. Verder eh, echt veel schade heb je nog niet gezien van eh, Damherten. Als alleen nu dus het schillen van die eh, van de bomen van de rechten. Uh, kijk, er is voldoende eten en die beesten, het is alleen jammer dat ze geen uh, duinriet eten. Daar moet je nog steeds koeien voor neerzetten. Nee, maar waar je als bezoeker van de Waterlengduin nog wel de indruk kan hebben van. Je, mag, je struikelt echt tegenwoordig over de Damherten. Zegt u dus, het valt met de schade aan het ecosysteem, aan de natuur, valt het wel mee. Nou, het hebben er nu wel heel veel. Dus dan komt er toch een bepaalde druk. En, uh, de varens, die dus in de winter beginnen knoppen te maken op de wortels, die worden heel makkelijk door die beesten weggevroed. En die, dan eet je al die, die sappige knoppen, eet je op. Dus die varens die verdwijnen. En uh, ik heb hele grote stukken in borst gezien waar dus geen varens meer staan. Waar je vroeger dus eigenlijk niet door kon vanwege de varens en die nu dus, uh, ja, gewoon kaal zijn, helemaal open. Ja. En, uh, dus de damherten veranderen het landschap wel? Ze veranderen wel. Uh, sommige gedeelten van het uh, landschap veranderen ze inderdaad. Niet in die zin dat je zegt van, uh, het, het wordt kaal gegeten, dat is, dat is dus echt niet waar. Nee. Meteen als boeman, met het getal wat er nu is, begint het natuurlijk te drukken. Maar meteen als boeman dat er hier dingen veranderd zijn. Nee, het meeste is veranderd door wat er uit de lucht is komen vallen. Dus de voedselrijke regen, al die grassen die hier zitten staan, duinriet, dat is allemaal het gevolg van die voedselrijke regen. Toen waren hier nog geen en maar die damerten eten dit niet. Anders had iedereen het wel fijn gevonden misschien. Ja, nou, is de, de discussie wat je dan vervolgens moet doen, moet je ze gaan bejagen, moet je ze gaan bijvoeren, wordt door sommigen ook wel geroepen. Nou, dat is wel een hele ingewikkelde discussie inmiddels geworden. Maar... Ik, dat is een discussie waar ik me die ik liever aan deskundigen overlaat. Ik heb alleen persoonlijk het gevoel dat het wel of niet beheersjacht, toch een beetje een politieke zaak is geworden. Uh, en dus dat het niet meer een zaak is van mensen die er verstand van hebben. Maar gewoon cijfers, politiek, Want iedereen kon zien dat er toch een behoorlijk aantal waren. En uh, dat die beesten dus exponentieel dus zo met 30% kunnen toenemen. En als je er dan duizend hebt, weet je, gauw. Dan gaat het heel hard, hè? Dan gaat het heel erg hard. Weer iets verder komen we. Op een uh, heel bijzonder veldje in het duin. Ja, op dit veldje heb ik voor het eerst uh, de harkwesp gezien. Het is grappig, want dit veldje staat nu helemaal vol met gras. En dat is niet uh, de plek waar we net stonden. Uh, want u zei van, ja, dit is een mooi uh, harkwespenveldje. Wat, wat veel opener uh, en zandiger is. Ja. Hier hadden eigenlijk die dammen hun best moeten doen. Zorgen dat altijd wat vrij is. <laughs> zijn, zijn er nog niet genoeg. Nee, nee. <laughs> maar hier is wat ik... Het zou leuk zijn als uh, hier inderdaad... Uh, ...iets mee konden doen. Ik dus zegt: van ja, laten we het dat, nou dat dat eens beheren. Als we de dat het plaggen of zo. Dat, ja. uh, dat ze hier eens zouden plaggen. Uh, het is een heel mooi beschut stukje. Goed, los van eventueel plaggen of niet... ...wat er in ieder geval gaat gebeuren op dit veldje... ...is dat er een bordje bij komt te staan. Het Siem-Langeveldje als eerbetoon aan de, een nou, 40 zou, jaar vrijwilliger zijn. Ik zou er wel erg trots op zijn, maar als het niet gebeurt dan kan ik er ook niks aan doen. Voor mezelf en voor de mensen die mij kennen... is dit het Sien-Langeveldje. Uh, wat ik wel van plan ben, is het uh, met anderen ook uh, goed te inventariseren... wat hier nou eigenlijk allemaal zit. Maar zo te horen, gaat u zich in ieder geval niet uh, vervelen... na 40 jaar uh, vrijwilliger zijn? Uh... Nee, nee het, uh, iemand zei, zei laatst tegen me... ik ja, vind die zondag zo erg, want dan verveel ik mezelf. kom ik in zondag bij, kijk hoe je dat doet. Wat... <laughs> Ik zou niet weten hoe dat moet. Uh, ik heb eigenlijk veel te veel dingen te doen. Maar ja, dan doe je de dingen, ik kan nu zeggen, ik doe de dingen gewoon die ik leuk vind. En voor de rest, uh, rest laat ik even liggen. Pianiste Angela Hewitt speelde dit stuk. Het heette Tamourin uit de suite voor klaversymbol in Eeklijn... van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ach, prachtig is het hier aan het naar de meer. We zien alweer de hele tijd boeren zwalen weer Die scheren over het water, zijn op jacht naar kleine insecten. En het visdiefje is er weer. En hazen, zag ik een blinkt. En links. hazen hier, nou, achter het moestuin, hè? Nou, ja, ja, die hebben het hier natuurlijk op de, de blauwschokkers gemunt... Als Maria Vennis is, als de dood voor die hazen. Maar als je komt eraan met een buks, ja, zie ik. Um, juli is dé maand dat veel steltlopers hun Nederlandse broedgebieden verlaten en wegtrekken. De zwarte ruiter, bosruiter en het wit gatje zijn er als vroegste bij. Ja, ook de grutto's zijn alweer begonnen aan een trek naar Afrika. Afgelopen week staken vijf van de twaalf gezenderde grutto's... van het Kening van de Grijden-project al de Sahara over... Meer eerstelingen. En dat, en st en dat, dat staat voor? De ko koning van de... Iets Vries is het. Wacht, We zoeken het op. Koning van de Weide, toch? De koning van de, ik denk het koning van de Weide, inderdaad. Ja, uh, ja die gezenden, de grutto's, die worden gevolgd. Meer eerstelingen en laatstelingen op de Venolijn 035 671 338 Een uh, kleine samenvatting van de meldingen van afgelopen week. Vlaat er weer die brodders in de beeld? Vandaag zijn er veel bruine zandoogjes te zien. Ze fladderen boven het hoge gras... Maar daar zetten ze hun eitjes op af. En ik heb ook een zwart spriet dikkopje gezien. Hele mondvol. Marjolein Boekhoven in Dieren. Woensdag liepen wij om 12 uur in het Pleispark van het Lo in Apeldoorn. Wij zagen er veel vossenbessen die nog groen waren en nog bloemen hadden. Beetje sluiters uit Nijmegen en ik heb ze afgelopen weken... Gezien dat de kamfafolie bloeide, er zijn vlokse Afrikaantjes, goudsbloemen. De tapalkaboom bloeit, ook de jasmijn. En ik al zaden van de Caucasische vleugelnoot. Ook zijn er bloeiende bramen. Suzanne Moerman vanuit Emmen. Terwijl de rupsen zich rond en dik eten aan mijn paar sint jacobs die ik elk jaar voor ze in mijn borden laat staan... fladdert er hier nog een laatste sint jacobs in zijn eentje rond... Iets geschoten en wat rafelig heeft hij duidelijk de aansluiting gemist. Zo laat heb ik er nog nooit eentje in mijn tuin gehad. Tja, weer uit Gouda. Op 16 juli eh, hoorden wij hier aan de rand van Gouda, goverwelle, nog steeds de koekoek roepen. Het lijkt ons eigenlijk vrij laat. Maar eh, misschien komt dat door het eh, koude voorjaar wat we hebben gehad. Zwaantje Rauken mijn dorp Zuid-Holland. Wij vonden zondag. In onze tuin, de Bonte bessenvlinder En nu vandaag vonden we ook weer in de tuin de Julikever. De Bonte bessenvlinder in Oudorp. Blijf bellen hè, met de venolijn 035 6711 338. En let deze week op de eerste bandheidelibel en de eerste sledoornpage. Zou jij ze herkennen? Uh, de hij liep wel wel. Okay. Ja, nee, de sledoornpaasje ook. Okay, maar ja. de blauwe, wat was nou de blauwe bessenvlinder? Die ga ik eens even opzoeken. <laughs> Zes weken geleden was uh, Arita Baijens bij ons te gast... om te vertellen over haar zoektocht naar het paradijs. Ze stond toen op het punt om te vertrekken naar de Altai, een intrigerend berggebied op de grens van Rusland, China, Kazachstan en Mongolië. Ik was er die uitzending niet, want ik, weet wel, ik hoorde dit verhaal en dacht ik, wauw, wat een vrouw. Jammer dat ik toen niet bij die uitzending niet was. Met een kleine groep mensen uit die streek gaat Anita te paard trekken naar het mythische Shambhala. Maar we gaan uh, de komende maanden meerdere keren contact hebben met uh, Arita Bains. We hebben nu al een paar keer geprobeerd om contact met haar te krijgen. Maar de telefoonverbindingen met de Altai die laten nog iets te wensen over. Gelukkig is het wel gelukt. Het is aan uh, Arita gelukt om, om een eigen opname via een krakke-mikkige internetverbinding uh, aan ons door te sturen. En hier komt de eerste bijdrage van ontdekkingsreiziger Arita Bains uit de Altai. Hoi. Het zonnetje schijnt. Het is vroeg in de ochtend. En ik zit in een Alpenweide vol met bloemen. Het lijkt wel een bruidsboeket hier. Um, achter me een stroompje. Iets verderop zitten de paardenmannen bij het vuur. En rondom allemaal bergen. Grotendeels besneeuwd. Het is echt krankzinnig. Ik ging op zoek naar het paradijs in de Altai op de grens van Rusland... ...Mongolië, China en Kazachstan. Ik ben nu in Oost-Kazachstan. Maar ja, wat doe je als je al vanaf dag één in het paradijs bent? Er groeien hier zoveel bloemen. En elke keer denk ik, nou, nou kan ik niet nog een andere soort vinden. En toch gebeurt dat een paar keer per dag. Alleen zit ik meestal op een paard. En dan kan ik niet meteen bij mijn flora. Dus nu ben ik hier neergestreken. Het jammere is... Um, ja, ik ben van de plantjes, maar die mannen die mee zijn, die paardenmannen, die weten daar niks van. Dus wij komen nu uit een dorp, daar heb ik een mevrouw gesproken van 94 jaar. Hele vieve dame, alleen niet meer zo goed ter been. Maar zij wist alles van planten af en hoe je ze kunt gebruiken voor je gezondheid. En om bloed te stelpen en nou ja, noem maar op. Ze zei, jammer is alleen, ik kan niet met je mee, want ik... Uh, ik kom mijn huisje bijna niet meer uit. Maar ga daar en daarheen. En daar ben ik nu op een bergpas. En daar vind je tijm. Daar vind je soldatenbloed. Dat is uh, duizendblad. Dat zou bloedstelpen. En je vindt ook allerlei uh, plantensoorten waar je thee van kan zetten. Dus daar ben ik nu naar op zoek. Het bijzondere aan de Altai is dat hier uh, zoveel samenkomt. Het is op, echt op het kruispunt van... China, Mongolië, Rusland en Kazachstan. En ik reis nu in een grenszone. Daar komt bijna niemand. Ik hoorde dat hier als hier per jaar vijf buitenlandse toeristen komen... dan is het veel. Dus dat betekent dat die uh, plantenwereld hier ontzettend beschermd is. Omdat daar... Nou ja, er is geen ontwikkeling. En je ziet dan, in tegenstelling tot Nederland... wat overbemest is en waar gewoon elk wei, uh, weide er, er hetzelfde uitziet... echt om de zoveel honderd meter zie je weer een heel andere samenstelling van, ja, van kleurenpalet en van bloemen. En ik, ik ben zo lyrisch gewoon. De eerste dagen was mijn keel ook schor van dat ach en oh. En... Nou ja, ik ben helemaal in mijn element. Maar wat ik wel jammer vind... Ik sprak in het dorp ook nog iemand anders die betrokken is... bij de oprichting van het Nationale Park waar ik nu al twee weken in reis. En dat klinkt allemaal heel mooi, maar eigenlijk kan de regering het geen ene bal schelen wat hier gebeurt. Dus voorlopig is dit gebied beschermd. Maar of dat in de toekomst ook zo zal zijn, daar was die man erg uh, sceptisch over. Dus ik geniet er maar van zolang als het kan. En groeien hier ook heel veel soorten die alleen maar in de altaar voorkomen. Ik heb orchideeën gezien, anemonen. En hier groeit de Trollius altaicus. Dat is een prachtige oranje boterbloemachtige. Daar word je heel vrolijk van als je die ziet. En ja, het mooie is, je kan op één dag van de steppen tot uh, de bergbossen... wat ze hier de taiga noemen, tot de alpine zone, waar geen bomen meer groeien... waar sneeuw is en waar je dan echt nog um, ja, krokusachtige ziet. en um, Ik heb teunusbloemen gezien. Het is zo, ik vind het zo ontroerend dat je ja, in één dag door al die werelden uh, kunt gaan... Ik voel me echt heel bevoorrecht hier te zijn en uh, alleen maar vogeltjes te horen. Ik zie geen elektriciteitspalen. Er wonen hier nauwelijks mensen. Het stikt hier van de wolven, van de beren. Sneeuwluipaarden komen hier ook voor. Ik heb ze niet gezien, maar wel iemand gesproken die sneeuwluipaard heeft gezien. En boven me vliegen kiekendieven, arenden. Dus het is echt uh, ja, of ik elke dag weer opnieuw wakker word in het paradijs. En ik ben... Heel benieuwd hoe dat zal zijn als ik uh, over een week of twee ben ik in China. Of dat in de Chinese altijd anders is. Want daar is het wat meer ontwikkeld, heb ik begrepen. Maar hier ben ik nog eventjes in het paradijs. En ik ga nu uh, op zoek naar bloemetjes voor de thee. En dan hoop ik dat uh, de mannen hun zwarte thee met melk... eens willen verruilen voor een kruidentheetje voor uh, het kruidenmevrouwtje. Kijk, hier zie ik al... Een zuring, maar dat is meer voor de sla. Hier zie ik wat tijn, dat is wel lekker. Pluk ik daar wat van. Dat is nog een andere plant, die lijkt een beetje op een begonia. En als je daar het oude blad van plukt, is dat ook, dat noemen ze dan Armeluis thee. En <laughs> daar zal ik ook nog wat van plukken. En dan nu naar de paarden en het vuur en een kopje thee. Ja. Echt serieus hoor. Vergeet Indiana Jones. Wij hebben, We hebben Arita. Anita. Arita. Anita. Arita Bairns. Onze eigen ontdenkingsreizer. Fantastisch. Ja. Um... Zodra er weer contact mogelijk is met Arita... dan gaat u meer over en van haar horen. Vooral over die expositie rond de Altai. Wij gaan even naar het nieuws luisteren. Gelezen door Gert Kluk. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal.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 En is dan koning der Belgen. Daarna is er een balkoncerne. Gisteravond werd in Brussel een feest gehouden. dat in het teken stond van de vertrekkende en komende koning. De troonswisseling wordt live door de NOS uitgezonden. Duizenden Amerikanen hebben in tientallen steden geprotesteerd tegen de vrijspraak. van de blanke burgerwacht George Zimmerman. Die schoot vorig jaar de zwarte tiener Trevor Martin dood. Hij werd vorige week in Florida vrijgesproken. op basis van wetgeving die vrijspraak wegens noodweer gemakkelijk maakt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 Columnist van dienst. Uh, altijd goed om de columnist van dienst live aan tafel te hebben. Vandaag is ons dat ook weer gegund. De aanwezigheid van... Nathalie Baartman. Natalie, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al vaker in het kapitool geweest. Dit is de eerste keer naar de meer, hè? Ja, het is heel anders, maar ook heel... Uh... Prachtig eigenlijk, uh, met die moestuinen erbij. Ja, geweldig hè? Ja. Ja. Ja. ja, want over moestuinen gesproken, ik moest wel lachen... want ik, ik, ik was een beetje over je aan het googlen en wat je nu mm. aan het doen bent. Je voorstelling gaat in september in de reprise... en, het, en de titel is Prei met mij. Ja. Ja. ja. Dat moet je even heel kort uitleggen. Nou, Het is ook wel een, een, een voorstelling die ook wel heel erg geïnspireerd is op de, op de natuur. Ik was zelf, tijdens met... dat ik die voorstelling gemaakt heb, was ik ook zwanger... Dus ik was eigenlijk wel heel erg bezig met voortplanting van dieren en, en plantjes. En hoe zit het allemaal? En ik, op een gegeven moment was ik ook bevallen. En toen heb ik uh, twee maanden daarna, dat was een beetje vroeg... maar heb ik weer, ben ik weer begonnen met optreden. En uh, uh, ja, ik was ook eigenlijk nog, zelf ook nog ontzettend een zoogdier. Dus ik, ik, ik voelde me eigenlijk ook voor het eerst zo ontzettend onderdeel van de natuur. En dat, dat komt in die titel eigenlijk ook terug. Wat grappig. Prein met mij zo van... Ja, ook een zoektocht naar liefde, eigenlijk. En, uh, nou ja, dat vind je wel met een. Uh... Met een kindje. Ja, een, een, doch een ja. dochtertje is het gewoon. Moeder ja, ja, ja, ja. Ja. ja, leuk man. Nou, column doen. Gaan. Ja. Nathalie Baartman. Zooloog in notendop. Wist je dat een cobra twee piemels heeft? Het zoontje van mijn vriend kijkt me van achter zijn bril ernstig aan. Een piemel om mee te plassen. En een piemel waar zijn moeder hem aan vast kan houden... als ze hem ergens mee naartoe wil nemen. Dan kan ze toch beter zijn hand pakken, zeg ik gedachteloos. Hij zucht. Een cobra heeft geen handen. Daarna vertelt hij me dat de koningscobra... de langste gifslang ter wereld is. Gegrepen is hij. Mateloos gefascineerd door het dierenrijk. De snelheid van de slechtvalk. De tanden van de tijgerhaai het sterven van een aangereden poes. Samen met zijn vader... vindt hij in de duinen restanten van een dode ree. En ondanks mijn weerzin... moet dat natuurlijk in mijn fietstassen mee. Op zijn zevende... heeft hij meer kennis over flora en fauna verzameld... dan ik de gehele afgelopen veertig jaar. Zo gebeurde het in Blijdorp... dat ik hem toeriep... Kijk, daar zwemt een dolfijn! Nathalie, weer die ernstige blik... dat is een zeehond... Knullig moment. Maar ja, ik heb met dolfijnen en zeehonden nu eenmaal... wat ik ook met Amersfoort en Apeldoorn heb. Of die keer dat hij niet uitgepraat raakte over de Zabeltandtijger. Ik vroeg hem waar dat beest eigenlijk leefde. Zijn antwoord was duidelijk. Die is er lang uitgestorven. Ik ben niet van de namen en de feiten. De natuur is iets waar ik graag lang uit in ga liggen. En dan vind ik het niet belangrijk of iets nu mestkever of hondstraf heet. Dat is prettig. Er zijn al zoveel woorden. Hooghoud maakt onbekend, soms onbemind. Van een vlieg weet ik wat ik verwachten kan. Maar van dat geribbelde monstertje met oranje streepjes... en twee grijpertjes aan zijn kopje, dat deze week over mijn arm liep... wist ik niets. Bleek het toch een liefheersbeestjeslarf te zijn? Een fraatzuchtige luizeneter, voortdurend in oorlog met de mier? Dat had ik liever niet willen weten. Ik heb altijd geloofd dat het liefheersbeest met de twee stippen, het jonkie is. Met gewoon een vader en een moeder. Veel vriendelijker dan zo'n rare larf. Is er trouwens ooit een larf, larf gebleven? Dit is mijn mooiste schelp. Hij toont me een bruin-witte. Met gedraaide puntjes. Gevonden op Vlieland. Nu kijk ik ernstig. Ik vertel hem wat mijn vader me vroeger vertelde. Dat niets in de natuur hetzelfde is. Dat je iedere schelp een eigen naam kan geven omdat ze allemaal anders zijn. Allemaal. Echt? Hij denkt even na. Dan is een schelp zeldzaam en ben ik dus rijk op het strand. Steenrijk, beaam ik. Schelprijk, lacht hij. Violist Kyung Wachung Chung en pianist Philip Mol... speelden de gavotte van François-Joseph Gossek. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, tuinreservaten. En ik zit hier aan een tuinreservaat. De reusachtige en prachtige moestuin hier bij stadzicht aan het Naardermeer. Uh, Janine was er net al met uh, Maria Vennis. De Moestuiniers, toen waren ze schokkers aan het plukken. Heb je al blauwe vingers, uh, Janine? Nee, ik heb geen blauw. Je moet dat namelijk met twee vingers. Moet je die dingen ervan af uh, met trekken. Of met twee handen eigenlijk. wou ik zeg twee vingers is nogal wie, dus. Met twee handen. En ik heb natuurlijk een microfoon in mijn hand. Dus uh, een goede smoes om niet echt actief mee te hoeven helpen. Maar we zijn even naar het midden van de moestuin gelopen zodat we. Um, ja, weet je, op, op, op websites heb je vaak van die 360 graden foto's. En ik dacht, laten we nou eens een 360 graden klankbeeld van de moestuin geven, Maria. Als we hier vooraan uh, beginnen en, en dan rechts omdraaien wat zien we dan? We zien hier eerst een, uh, een zeg maar één vak wat dit jaar het rustvak is. Dus daar uh, experimenteren we wat of daar zetten we wat leuke dingen in. Zie je wat lavendel? Of wat lavendel, zie je wat vrouwenmantel, ja. facelia. die hebben we gebruikt als groenbemester. En eigenlijk wist niemand hoe die bloeide. En nou komt er dit prachtigs vandaan waar de bijen ook zo blij mee zijn... Mm -hmm. Dus Gaan het moet even maken. een snel rondje doen hoor. <laughs> Sorry. Hier zien we de vruchtgewassen, zeg maar: de ja. pompoenen, Courgette, mais. mais. Daar is een strookje met bessen. Blauwe die het bessen. Vakken bessen die het een beetje zwaar hebben. Daar is de bloementuin. De bloementuin, ja, prachtig. Ja. En dan hier draaien we nog hier weer. En dat is het, ja, het bonenvak. Het bonenvak. En de bonen was je op dit moment aan het oogsten. Ja, dat klopt. De blauwschokkers, is... dat is een soort heel oud kapucijnras, okay. dus. Ja, dat klopt. En um, de doperten, en dat is een aflopende zaak, zeg maar. Maar dus de laatste moeten eraf. En dan gaan de planten eruit. En dan kan ah, okay. er een nagewas op. Want wat kun je op dit moment allemaal oogsten? Uh, Dopperten. De peulen zijn al inmiddels doperd geworden. Dus die kunnen niet meer echt. De blauwschokkers. Uh, tuinbonen zijn er nog een paar. Maar dat is laat hoor. We zijn echt laat dit jaar. Ja. En dan zag ik hier deze bonen staan. Het zijn prachtig mooie planten. Die ja. helemaal zo opgebonden zijn ja. op van die houten palen. Ze hebben echt fantastisch mooie donker oranje gekeurde bloemen. Ja. Maar jij zei net in alle eerlijkheid tegen mij dat die er meer staan voor het oog dan voor het lekker. Ja, dat zijn uh, pronkbonen en die zijn heel lekker als je ze heel jong eet. Maar vorig jaar hadden we ze wat ouder, zeg maar. Nou, er zijn een soort scheermesjes door je keel heen. Dus uh, oh, dat kan je... Ik, hoor mezelf, ik viel eventjes weg, geloof ik. Maar we, zitten namelijk, we lopen natuurlijk een beetje buiten hier en Dan af en toe valt die zender een beetje... De Volgens mij. Even weg. Ben je daar weer, Janine? Ja, hoor je, ja, je mij weer? Ver... Ja, we horen je weer hoor. Ik sta helemaal tussen die bonen natuurlijk, ja. dus dan uh, valt die zender de hele helemaal tijd. In in bonen. Helemaal in de bonen, inderdaad. Ja, nee, dit wordt hem niet. Nee, dit wordt hem niet. Uh, er zit iets op de, ik de kan lijn. Ik deze lopen Ik krabbel even iets dichterbij uh, met zender en al. Zou en anders, dat uh, helpen? Ja, en anders gaan we straks. Uh, Even kijken, wij lopen even in het hoekje om weer richting de Blauwschokkers. Hier beneden heb je al een heel bakje. En nou, als, als ik door een moestuin loop, ik heb een beetje hetzelfde gevoel bij een moestuin als bij, bij een mooie roman. Ik, ik, ik kan er heel erg van genieten en ik denk ook altijd: jeetje, waarom doe ik zoiets zelf niet? Totdat je door hebt hoe verschrikkelijk veel werk het is. Nou, dan moet ik zeggen dat uh, ik heb een ploeg van zeven vrijwilligers en die zijn fantastisch. Ja. En ik nodig je dan ook van harte uit als je zin hebt om in de moestuin te komen. Om hier eens een middagje gewoon te komen meedraaien. En dan is het wel weer bevredigd, denk ik. Want, Want hoeveel dit... uur werk zit er in, in een tuin als deze? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar je kan er natuurlijk makkelijk je weekbesteding van maken. Dat is geen enkel probleem. Ja. Dat... Nou staat hier in dit perkje iets wat ja, eigenlijk iedere uh, moestuinhouder zou moeten hebben. Namelijk een... Uh, een milieuexpert. <laughs> ja, je bent eigenlijk meer duurzaam voedingsexpert, Las Garas. Ja. Je bent u natuurlijk niet toevallig. Um, wij gaan straks wat langer met jou praten over de, de trend die moestuin heet. Want volgens mij is het wel een beetje ja, hip, zelfs toch? Moestuin hier op dit moment? Uh, er zijn wel steeds meer mensen die, die uh, aan de slag gaan met uh, dingen zelf telen. Ja. Uh, dus is, dat, is dat vanwege de crisis of, of ook omdat mensen dat fijner vinden? Nee, ik merk wel dat er een, dat er een trend is dat mensen eten wel steeds belangrijker vinden. En, en uh, iets meer contact willen hebben met, met hun voedsel. Weten dus waar het vandaan komt? Ja, ik, uh, voor, uh, voor een deel. Maar ook zelf er gewoon mee bezig zijn of het belangrijk vinden dat hun kinderen er iets vanaf weten. Of, er zijn natuurlijk allemaal verschillende redenen waarom je het zou kunnen, kunnen doen. Ja. En is het echt iets wat je, wat, wat je echt constateert? Zijn er steeds meer moestuin en moestuinierders? Of... Um, nou, moestuinieren hou ik me op zich niet zo mee bezig. Maar je ziet wel dat er, een enorme, dat er enorm veel aandacht is voor stadslandbouw. En, ah ja. en dat heel veel uh, mensen nieuwe initiatieven willen starten op dat, op dat vlak. Wij gaan straks met jou verder praten over uh, die trends in, in, in, in ja, duurzame voedsel... en ook gewoon gewone voedsel natuurlijk. Inderdaad, waar gaat het heen met deze wereld... We moeten minder vlees gaan eten natuurlijk, nou, dat soort dingen. Uh, en ondertussen staat Maria hier druk te oogsten. Ja, precies. Hebben we al genoeg voor de kok, want die gaat er straks mee koken. Ja, ja nou het begint al een aardig maaltje te worden. Dus uh, okay. ik nou. denk dat we het wel gaan redden zo. Ga nog even door. Oké, okay, ga ik doen. Oh, ik zat te wachten dat jij het ging zeggen. Dat ja, we het zeker. Hebben. Comes ik vind dit toch wel het Beatles-nummer dat het, oh, even het een meest bij vroege vogels past. Ik vind dit zo'n wel nummer. Ja, dat is toch in de ochtendzon komt alles goed, zei Maria Fenners vanochtend al. En dat is ja. wel de soundtrack uh, van dat Credo. Hier komt de son uh, van de LP Abbey Road uit 69 van Paul McCartney. Uitgevoerd door uh, Lawrence uh, Juber, uh, gitarist van de groep Wings. Lawrence Juber is dan misschien. Goed, we hebben groot nieuws. Groot Over nieuws. kleinste leven. Nederland is, Nederland is 18 nieuwe insectensoorten rijker. Aan tafel. Wie anders? Onze insectenman Roy Kleukers van IJs Nederland. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je de vlag uh, uitgehangen? <laughs> nou, voor ons is het misschien wat minder bijzonder dan dat het lijkt. Ik begin nou niet meteen met dat te zeggen, <laughs> <Ja>. Roy. Jeetje. <laughs> maar we hebben jaarlijks we hebben wel enkele tientallen nieuwe soorten insecten... en andere kleine beestjes, dus... Uh, voor de ja. neutrale buitenstaander lijkt het misschien... Uh, ja. Dat maar liggen ze uit, dat zijn niet alleen soorten die in, de, in het gras, in de vrije natuur gevonden worden? Nee, nee. nee heel vaak komt het erop neer dat uh, specialisten de collectie, bijvoorbeeld van Naturalis, ingaan. En, uh, en daar dan onderzoek gaan doen en dan ontdekken dat er allerlei soorten tussen zitten die nog niet voor Nederland ja. gemeld waren. Dat is toch bijzonder, veel mensen beseffen dat niet, want in die enorme toren daar in Leiden, daar liggen nou 10 miljoen uh, soorten geloof ik... Uh, Misschien nog wel wat meer. Ja. Um, en het ziet dus er een beetje op... uit als zo'n zo mortuarium van die Amerikaanse films. Van die rijen, kasten, bakken, ding. en daar liggen dus ja. allemaal beesten. En dat zijn heel veel beesten, maar vervolgens maar ook insecten... die in de loop der eeuwen verzameld zijn door ja. mensen met netjes. En die zijn in doosjes gestopt en die liggen daar. Men doet allemaal het nu nog... ook voor, maar dat ziet ja. u niet. Ja, die <laughs> moeten allemaal nog, of veel daarvan <laughs> moet er nog gedetermineerd worden. Ja, en, een aantal van deze nieuwe soorten komen ook... Daar vandaan. Ja. Um, nou, laten we laten we eens doornemen. Allereerst een nieuwe mot voor Nederland. Ja, het is niet helemaal een mot. Het is een schietmot. Dat is een andere groep. Een mot is een vlinder. En een schietmot, dat, uh, ja, dat is een andere insectenorde, zou je kunnen zeggen. We hebben hier op het briefje gulschietmot staan. Ja, zijn werknaam. Ah, oké. Okay. Oh, je moet Hij is als eerste gevonden in de geul. Dus we dachten, nou, gulschietmot is wel leuk. Maar als hij nou op allerlei andere plekken wordt aangetroffen, is die naam misschien niet meer zo toepasselijk. Dan is er geen gulschietmot meer. Daar moeten we nog even over nadenken. Ah, oké. Okay, wat goed. Maar het is een aparte orde. Die de, schietmot, ja, de schietmot. Ik, ja, ja. En de larven daarvan leven onder water in een soort kokertjes. Dus dat is heel anders dan bij vlinders, waar je natuurlijk rups hebt die op planten leven. Dus, en hoe lang bleven die kokertjes onder water? Ja, het grootste deel van het leven eigenlijk van die beesten. Het kan ja, ja één of twee jaar kan dat zijn. Dat is bij een libel, of ja, bij een juffer. Ja, ja, ja. ja. ja precies, ja. En, en die is wel in, in de natuur gevonden of kwam ja, die ja. ook uit een nee, nee, uh, luciferse doosje? Nee die, ja, nee, die, nee, die is in de natuur. Was eerst in België, was die aangetroffen. En toen dachten de Nederlanders, die dachten van nou, gaan we toch in het zuiden van Nederland ook maar eens kijken. En uh, daar, daar troffen ze hem aan. Dat ja. is wel spectaculair. De geelschietmond namelijk. Nou. Ja. De houtzwamkever. Een van de. Okay. <laughs> dat is de naam van de groep. Uh, en die, uh, ja, dat is een kevertje wat in zwammen leeft. En die is waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk echt een nieuwkomer. Want soms heb je dieren die al heel lang in Nederland voorkomen en nu pas ontdekt worden. Maar dit is waarschijnlijk eentje die misschien van het bosbeheer wat veranderd is, dat hij daarvan geprofiteerd heeft. En wat zou er dan veranderd zijn? Nou ja, de, de bossen zijn natuurlijk nu wat ouder geworden en er blijft meer doodhout liggen. Ja. Dus allerlei insecten die daarvan afhankelijk zijn, die hebben daar ook weer profijt van. Want daar groeien weer zwammen op dat hout. En die, in die zwammen leven weer ja. allerlei kevertjes en vliegjes. Dat en... moeten er volgens mij heel veel zijn. Ja. Want als je ziet ja. wat er nu in het bos ja. achtergelaten wordt... in vergelijking ja. met 30 jaar geleden... toen waren alle bossen natuurlijk aangeharkte ja. parkjes. Ja. Nee, dat Opgeleid. zie je ook echt terug in de fauna. Ook uh, zweefvliegen en zo. Die zijn allerlei van bosafhankelijke zweefvliegen. Die komen ook echt uh, zijn in opmars. En zijn er ook insecten die daar niet van houden? Die juist houden van aangeharkte parkjes? Niet zoveel of... eigenlijk, nee. nee. nee. nee. <laughs> uh, Zes nieuwe hongerwespen. Ja. ja. Hongerwespen. Ja, dat is echt specialistenwerk. Is, uh, Kees van Achterberg van Naturalis heeft zich er helemaal op gestort op die groep. En dat is een, uh, zijn kleine sluipwespen en die heeft dat dus een keer helemaal uitgezocht en uh, daar bleken zes nieuwe soorten van Nederland uh, in te zitten. En, ja, het zijn op zich best wel opvallende sluipwespen, want meestal zijn ze heel klein. Dit zijn middelgrote beestjes die ook wel in tuinen en zo voorkomen, dus die zijn helemaal niet zo zeldzaam. Maar niemand had zich er echt in verdiept. Dan heb je dus iemand die zich daar dan helemaal op stort, een jaartje. En, uh, ja. Hij gaat meteen ook maar de Europese fauna gaat hij ook maar, uh, herbeschrijven. Want dat was meteen nodig om voor Nederland ook te weten hoe het, hoe het zat. Ja. En waarom hongerwespen? Ja, dat is bij mij niet helemaal duidelijk. Ze zijn wel heel slank. Misschien dat ze er nogal uh, mager uitzien. Maar uh, dat heb je wel bij meer sluipwespen. Dus dat zou, zou een heleboel groepen zouden dan in aanmerking komen voor die naam. Maar die naam is verder nergens op gestoeld. Ja, misschien wel, maar ik, kan, ik, ik weet het zo even niet. Nee. Nee. En ik, ik, ik heb hier ook een briefje nog erbij. Ze hebben typisch hangende pootjes in de lucht. Ja, ja ze hebben van die verdikte achterpoten. En uh, die, die, die hangen als ze dan bijvoorbeeld voor een bijenhotel... Dus er zijn parasieten bij bijen en dan hangen ze voor zo'n bijenhotelletje... en dan zitten ze een beetje te inspecteren. Misschien dat het voor het evenwicht is, maar uh, het is een heel, uh, een heel apart gezicht. Ze vallen meteen op. De ja. hongerwespaan. Ja. Um, ja, ik vind de duistere heidenrouwever echt wel iets voor op een tegeltje. Ja, ja, dat is wel een redelijk poëtische naam. Ja, prachtig. Uh, ja. ja, dit is een rouwswever. Dat is een, een, een bepaalde vlieg die ook parasitair is. Uh, en we hadden al de donkerbruine heidenrouwswever volgens mij. En dit was, die is ontdekt in de collectie, deze soort. Mm -hmm. Die stond ja, tussen. Ja, want hij die... is uit 1966. Ja, dus en wij... dan nu pas ontdekt. Ja, ja, die lijken veel op elkaar. En uh, nu hebben we een project die heet Leuke Vliegen. En in het kader daarvan brengen we allerlei uh, vliegengroepen brengen in kaart. En dan gaan we ook weer in de collectie kijken. Van, zit er dan geschikts tussen? En soms is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Dus dan, uh, ja. En ja, ook weer die naam, de Duistere Heiderauwzwever... Uh, ja, het minst... zomaar weer eens door iemand bedacht in ja, uh, ja. 1966? Nou, hij is, hij is pas, pas vorig jaar bedacht, omdat hij toen pas ontdekt is van Nederland. En toen, ja, het was al een best wel ingewikkelde naam voor die, uh, voor die hele diergroep. En mm -hmm. toen, ja, die leek nogal op die donkerbruine. En deze is wat, nog wat donkerder. Ze hebben ze er maar duister van gemaakt. Even voor mijn administratie, want ik schrijf natuurlijk alles mee. Want hier ja. stond, ik zei net duistere heiderauw kever. Maar nee, het is dus hier... Nee, het, het, is, een vlieg, het is een vlieg. Duistere heiderauwse wever. Yes, ja, nee, yes. even dat we wel de nieuwe soorten <laughs> goed... Uh... Ja. Maar hij is dus uit... 66, ja, toen ja. is die verzameld ja. en in een doosje gestopt. Hoe gaat het er dan nu mee? Weet je, weet je of die er nu, of die nu ook nog voorkomt? Nee, nou ja, in het kader van dat project uh, gaan we waarschijnlijk wel in de buurt kijken van waar die gevonden is. Alleen de oude waarnemingen die in de collectie zitten, die zijn vaak, het staat alleen maar e wijk in dit geval. En dat is natuurlijk nogal een groot gebied. Dus er mm -hmm. moeten we wel mensen uitgebreid langs de rivier bijvoorbeeld gaan kijken of die daar een populatie ja. heeft of niet. Ja, maar in Theorie zou het dus al kunnen dat je nu een nieuwe soort voor Nederland ontdekt. In Naturalis? In en 66. Is. Die al sinds 67 is uitgestorven. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dan je zit hebt... je hier over een paar weken weer. Dat <laughs> komt een handbericht. Ja, maar om, om, te be, om te bewijzen dat die is uitgestorven, dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Dus dat, uh, nee, nee dan moet je heel Nederland door, door kruisen, omdat, uh, ja. en dan weet je het nog niet zeker. Ja, maar goed, het is een interessant fenomeen, die, ja. al die soorten daar in Naturalis. En het project, dat zei je, dat heet Leuke, Leuke Vliegen? Ja, dat is naar aanleiding van het zweefvliegend project, wat een paar jaar geleden heeft uh, Gedraaid. Dat zijn vrij grote opvallende vliegen. En er zijn nog een paar van dat soort groepen die dachten van... nou ja, die gaan we ook aandacht geven. Ja, dus dat, uh... want het hebben nu imago natuurlijk niet echt mee, lijkt mij. Nee, nou ja, zeker niet omdat de dazen er ook bij geteld worden. Oh, <laughs> ah, oké, okay. ja. Hm. Dus ik vond dat zelf een beetje apart. Maar uh, de vliegenmensen vinden dat hele leuke vliegen. Uh, ikzelf ik... sta er een beetje dubbel in, moet ik ja. zeggen. Waarom? Waarom, waarom, vinden ze, waarom vinden zij dat leuke vliegen? Ja, het zijn hele mooie grote dieren. Met heel, vaak hele mooie gekleurde ogen. En hele mooie kleurpatronen op de achterlijf. Dus als je inderdaad die beest onder de, onder de microscoop ziet. Dan, uh, ja, dan zijn ze prachtig. Ja. Alleen even op je arm zitten, dat ja. is wat minder leuk. Wacht dus er is een soort uh, Piet Ekel, een soort Malle Pietje. Jongens, mag het iets rustiger daar, want uh, we, <laughs> in plaats van in een moestuin lijkt het wel of we nou bij Malle Pietje in zijn schuur zitten. <laughs> ja, de te technicus moet ook uh, hard aan de slag, want daar moet iets gefixt ge ge ge ge ge worden. Ja, we hebben live muziek zo meteen en daar moet het voor, voor opgezet worden. Um, ja, en, waar, en waarom hebben zoveel mensen een hekel, die dazen? Nou ja, ze steken, ja. ze kunnen behoorlijke bulten uh, geven. En dat uh, is toch uh, nog wel wat erger dan een muggen, muggenbeet. Dus ik heb er zelf ook altijd veel last van. Ja, die dazen, dat is bijna net zo als een wespensteek. Daar ja. word je helemaal niet blij van. Nee. En waar komen die vooral voor? Ja, die komen overal... In het hele land? Ja, vooral de zandgrond eigenlijk. En op, de, op de klei wat minder, maar... Uh, gewoon heb heidegebieden en zo. Nu in deze tijd zijn het ja. Zij heel algemeen. Ja. Maar, zand, maar, zeg maar zand van de duinen. Ik bedoel, ik kom vaak aan... Ik hm. zie nooit een daas. Nee? Ja, kan ik ze daar wel... Uh... Ja, het kan wel, maar dan ben je misschien ja, ja, niet wijst. zo lekker voor de daas. Mij, als... mij moeten ze <laughs> altijd hebben. <laughs> <Dat is> als... <laughs> je bent gewoon niet zo lekker um, voor die daas. Dan nou, nou? hebben we nog het andere. Oh hier. De acht nieuwe galvormende bladwespen. Ja. Ja, dat zijn, bladwespen zijn een uh, bepaalde groep wespen ook, met uh, een heleboel soorten in Nederland. En een deel daarvan die maakt, uh, de, die injecteert een stof in, in wilg bijvoorbeeld in dit geval. En die plant die reageert erop door een soort fratje te maken, extra weefsel. En daar leeft dan de larve van die bladwesp. Die leeft daarin. Ja. En tot voor kort was die groep was eigenlijk slecht onderzocht. Of was eigenlijk een beetje onduidelijk hoe het zat met die soorten. En uh, ja, toen hebben ze be, uh, gezien dat er een hele duidelijke relatie is tussen de type willig, waar de bladwesp op zit en de bladwesp zelf. En toen is dat voor Europa is dat helemaal uitgezocht. En nu heeft Ad in Nederland, specialist op bladwespgebied, dat helemaal uitgezocht en die heeft gezien dat er een heel aantal nieuwe soorten van Nederland tussen zaten. Wat zegt dit nou eigenlijk? Dat er 18 nieuwe soorten, nou ja, oud en nieuw dus eigenlijk, zijn ontdekt. Is het iets, kun je daar iets uit concluderen? Nou, voor een deel zijn het soorten die inderdaad met de, met de warmere weer te maken hebben, die in Nederland binnenkomen, maar voor een groot deel is het toch ook wel uh, ja, dat, dat het... Uh, ja, gewoon nieuw onderzoek is. Nederland is gewoon op insectengebied nog niet zo goed onderzocht. We zijn denk ik een van de best onderzochte gebieden in de wereld, maar voor insecten is nog van alles te ontdekken. Maar het heeft dus ook deel met de klimaatverandering te maken, begrijp ik? Ja. Ja. Ja. Maar ik denk dat het merendeel van de nieuwe soorten... toch uit de, uit de collectie zit. Ja? En, ja. Ja. Ja, ja. en zijn er soorten waar jij echt nu op zit te, te, te wachten? Waarvan je denkt, van, nou, die moet, hè, het warmt wat op. Die moet vanuit het zuiden op ons afkomen. Ja, nou ja, ik, ik, ik doe dan zelf vooral aan sprinkhanen. En ja. uh, we wachten al jaren op de zaagsprinkhaan. Die zit bij Vaal, zit die over de grens, in, in een bosje. Is die door België is die daar ontdekt? Is een paar honderd meter van de grens. En allerlei Nederlanders hebben al aan de grens lopen zoeken. van uh, ja. Ja. Wanneer komt hij nou? Het uh, is een beetje de wolf onder de, ja. de springhalen, soort. Welkom, zaak, springhalen. Is Nederland klaar voor de zaak? Ik denk het wel. Nee, maar is het dan echt onder insectenmensen dat jullie zitten te, te, te, te sms'en met elkaar en te whatsappen van Heb je hem al? En uh, ben je ook in de buurt? En net nou ja, als... die vogelaars doen dat natuurlijk. Je zit op bepaalde soorten te loeren. Ja, niet zo sterk als bij de vogels natuurlijk. Maar ook via, tegenwoordig via alle internetfora wordt er natuurlijk ook heel wat gecommuniceerd. En dan kun je ook eh, informatie uitwisselen en fotootjes laten zien. Ja, dat, uh, dat gebeurt wel, ja. Zeker bij de wat grotere insecten is dat zeker uh, aan de orde. De ja. aangereden zaagspringhaan gevonden. <laughs> dat... en, en bij deze 18 soorten stond er nog eentje op jouw naam? Nu, of niet? Nee. Nee. je. Nee, Nee. Voor de springkaan hebben we het wel een beetje gehad. De zaagspringkaan, daar hoop ik dan nog op. Maar uh, <laughs> die zal ik ook wel niet ontdekken. Nee. Dit onderzoek gaat door. Er worden telkens weer nieuwe laadjes en, uh, en doosjes in Naturalis uh, opengemaakt. Nou, hou ons op de hoogte. Als er weer wat nieuws te melden is, uh, kom erover vertellen. Doe ik. Over deze wereld van de insecten. We hoorde Roy Kleukers van uh, IJs in Nederland. Alle informatie op de website. Onvoltooid verleden tijd op de radio.